Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er komt geen overgangsregering in Afghanistan. Twee Taliban-functionarissen hebben tegen persbureau Reuters gezegd... dat de Taliban verwachten dat de macht volledig aan hen wordt overgedragen. Leden van het deels gevluchte Afghaanse kabinet zeiden eerder vandaag... dat morgen in Qatar zou worden overlegd met de Taliban. Die zeggen dat strijders van de terreurbeweging inmiddels het presidentiële paleis in de hoofdstad Kabul hebben ingenomen. De regering heeft dat nog niet bevestigd. Regeringsfunctionarissen hebben wel eerder gezegd dat president Ghani het land is ontvlucht. Volgens persbureau Reuters is Ghani in buurland Tajikistan. Bij een ziekenhuis in Kabul zijn veertig gewonden binnengebracht... meldt een hulporganisatie op sociale media. De patiënten zouden gewond zijn geraakt bij gevechten. Europese landen ontruimen in grote haast hun ambassades. Nederland stuurt een militair vliegtuig naar de Afghaanse hoofdstad Kabul... om ambassadepersoneel en tolken en hun gezinnen op te halen. Er worden van verschillende kanten oproepen aan de regering gedaan... om mensen die in dienst van Nederland zijn geweest of door Nederland zijn opgeleid... ook uit Afghanistan te halen. Het dodental na de zware aardbeving in Haiti is opgelopen tot 724. Er zijn ook grote aantallen gewonden en vermisten. Gisteren trof een aardbeving met een kracht van 7,2. Een gebied zo'n 125 kilometer ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer opengesteld voor hulp aan de slachtoffers. Dat is Giro 5125. En een fabriek op het Limburgse industriecomplex Gemmelot in Geleen... is getroffen door een storing. En daardoor is het mogelijk dat er zogenoemd polyeteenpoeder is uitgestoten. Ik ken het poeder niet. Als omwonenden in aanraking komen met het poeder... heeft dat volgens de GGD Zuid-Limburg geen nadelige gevolgen. Maar het inademen van kleinere stofdeeltjes... kan wel leiden tot irritatie van de luchtwegen. De oorzaak van de storing is niet bekend. De fabriek is stilgelegd, er wordt onderzoek gedaan. Het weer, het is 22 tot 27 graden geworden. Vannacht komen er wat buien en morgen zijn er veel buien en veel wind. En af en toe zon en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een aanrijding staat er nog een korte file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden. Je hebt daar vijf minuten vertraging. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En de werkzaamheden op de A9 Alkmaar Amstelveen... die veroorzaken ook ongeveer tien minuten op onthoud bij knopend Rottenpolderplein. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit is de zomer van ZFM met. met nu. ZFM, your sun, sea and sand summer station.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 Thank okay. you. Is jouw keuze ZFM. fine now it's over i've been moving on and living my life but occasionally i lose control me mm -hmm. and Ze marea marea, wanneer cuando se marea, wanneer ze in cuando se ze in marea, cuando se in dolores, cuando se in marea, cuando se baila, baila Als siempre cantaré, cuando se dan zie ik cuando se Als ik naar je kijk, dan su vela, cuando se Als ik naar Cuando se dan a ik cuando se Als ik naar cuando se dan zie ik een ster. Als ik naar baila, baila, baila, baila. Baila, baila, baila, No siempre cantaré pero no siempre cantaré pero no siempre cantaré esta rumba taitana que yo siempre cantaré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 Wanneer se marea cuando se wanneer de wanneer ik in de val wanneer ik inmala de wanneer ik in de wanneer Sempre cantare in credo sempre cantare in credo sempre cantare Just yes. Cremecho.